Liselot Thomasen met het NOS-journaal. In de Kazachse stad Almaty is na middernacht geweervuur gehoord... meldt het Russische persbureau Ria Novosti. De politie zou met luidsprekers iedereen hebben opgeroepen naar huis te gaan... en de inwoners kregen een sms waarin ze werden herinnerd aan de avondklok... De afgelopen dagen waren er protesten in Kazachstan sinds de prijs voor LPG werd verdubbeld. Dat is inmiddels teruggedraaid, maar de demonstraties gaan door en richten zich nu op de gevestigde politiek. Ordentroepen grepen hard in. Volgens het Russische persbureau stuurt het door Rusland geleide militaire bondgenootschap zo'n 2500 militairen naar Kazachstan om de Kazachse veiligheidstroepen te steunen. Als het aan het CBR ligt, moeten kandidaten voortaan van een tweede rijschool groen licht krijgen om af te mogen rijden. Schrijft de Telegraaf. Als ook de tweede rijschool akkoord is, kan het examen worden aangevraagd. Dat moet voorkomen dat slecht voorbereide leerlingen opgaan voor hun rijexamen. Volgens het CBR worden jaarlijks een paar duizend rijexamens voortijdig afgebroken, omdat er levensgevaarlijk wordt geregeld, gereden. Met de nieuwe regel zou het slagingspercentage omhoog gaan en daalt de wachttijd voor het rij-examen. Er loopt nu een pilot. In New York is een man van 29 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij talloze manuscripten heeft gestolen. De man werkte bij een uitgeverij in Londen, maar deed alsof hij voor andere uitgeverijen werkte en verleidde schrijvers en redacteuren om manuscripten op te sturen. Die werden nooit gepubliceerd. Wat hij er wel mee deed, is onduidelijk. De man wordt aangeklaagd voor fraude en een ernstige vorm van identiteitsdiefstal. Onder meer Margaret Atwood werd benaderd en Hanna Bearfoots voor het manuscript van het Boekenweekgeschenk, zegt haar uitgever tegen de volkskrant. Het weer overdag wisselend bewolkt en landinwaarts buien, lokaal met onweer of hagel, tot de graad of 6. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Inside my life Staat niet hè? ik wil niet naar Noord-Ierland, daar gaat alles stil. Ik wil niet naar China, dat is me te druk. Ik wil niet naar Schotland, daar is het te nat. En de UZC, dat wordt toch nooit meer waang.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 6.9. ZFM. A child.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 Girl, uh -huh.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 Dance under the neon lights. Stars shine so bright Oh the city tonight. We're crossing the Golden Gate, party at the Frisco Bay. Wait.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 Then later a movie too. Just watch yourself Beep Beep Beep You're going to read just what? Don't you know Don't you know I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 als ik me omdraai Je omsingelt me met wanhoop Het is dus echt zo Ik wil je bellen maar het gaat niet Ik klap weer dicht, last van hyperventilatie Ik dacht dat echt een liefde Dat bestaat niet Waarschijnlijk schijn drie, kijk hoe Cupido weer actie. Zo veel frustratie En luister, ik Ik wil niks liever Ben verblind door je liefde Ja en als je maar mee,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 Soms gewoon een klootzak Maar wat er ook gebeurt, jij komt altijd terug bij mij En ik weet nog dat je mij zei Ik wil dat je me vastpakt Maar beter neem ik afstand, straks doe ik jou weer pijn Je maakt me maar, niks, maar niet spijn, op. zak Geef irritaties, weinig communicatie Helpt niet aan je reputatie, nee We worden pas één als je werkt met twee Of we doen het nu samen, anders liever alleen Ik, ik wil niks lief, ben verblind door jullie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 6.9. Zie